We zijn uh, gebleven, koningen, David, Saul. Ik denk, nou, We hebben nou al die feesten weer tussendoor gehad... met allerlei andere diensten, met andere onderwerpen. Ik denk, we moeten toch weer terug naar waar we begonnen waren. Dus vandaar dat ik de prediking heb opgepakt... waar we erbij gebleven waren in maart. En we hebben er maar betiteld... Saul besluit om David te doden. Dat is natuurlijk niet zo'n leuk thema om mee te beginnen. Maar de, de boosheid die er is in het hart van een Saul. Uh, ik denk dat wij het allemaal wel kennen. Ik denk als iemand uh, de weg heeft gemaakt, heeft gemaakt tot aan de wedergeboorte, het kennen van Yeshua de Messias, de zoon van de levende God. En we hebben God daardoorheen leren kennen en we hebben door hem de weg tot vader gevonden. Dan zeggen we wat een vreugde. Maar dat noemen we wel wederom geboren worden. Je moet dus uit de geest van God geboren worden om te erkennen dat Yeshua de Messias is. Amen? Amen. Alleen hij die beleidt dat Yeshua de Messias is, is uit God geboren. En hij die dat niet beleidt, wordt een antichrist genoemd. Een anti-Messias. Er is maar één Messias. Die van oude tijden afverkondigd is geweest. Het zaad wat de kop van Satan zou verbrijzelen. En dat heeft onze Heer gedaan. Door de dood in te gaan en op te staan tot nieuw leven. Saul, hij was toch... Een, een door God gezalfde. Want de profeet Samuel heeft Saul wel gezalfd. Saul is een gezalfde van Yahweh. Dat moeten we natuurlijk altijd onthouden. He? Saul was een man gods. Hij was de koning van Israël. Alleen we hebben de trieste ervaring moeten maken tot Saul... tot ongehoorzaamheid is gekomen waar God een uitdrukkelijk bevel had gegeven de afgoderij en alles wat ermee te maken had... de mannen, de vrouwen, de dieren... alles te slachten om uit te roeien... wat met afgoderij te maken heeft. En Saul deed het niet. Want toen hij terugkwam... hoorde de profeet het gemekker en het geloei van de koeien. En dan zegt hij tegen Saul... wat hoor ik nou toch? En dan heeft Saul een verhaal... hoe hij dat wel niet wil gaan doen. Een offer gaan brengen aan God. Nou... God die houdt van gehoorzaamheid en niet van offers. Iemand onder ons die graag offert? God die zit helemaal niet op onze offers te wachten. Hij zit te wachten op onze trouw en op onze gehoorzaamheid. Onze liefde tot hem en tot elkaar. Nou, die Saul die heeft natuurlijk een ellendige ervaring gemaakt. We gaan er een klein beetje over uitweiden vandaag. Saul besluit om David te doden. Alleen de, de uitgangstekst is al, uh, is al heftig. Weet u wat trouwens de uitgangstekst was voor de samenkomst van donderdag? Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Vindt u het mooi? Alleen die uitdrukking van Filip is al. Hè? De basis van ons geloof, hem te kennen, dat is Yeshua, en de kracht van zijn opstanding uit de dood. De opstanding uit de dood is het kernthema van het hele Bijbels Torah-getrouwe geloof. Als er geen opstanding zou zijn uit de dood, was ons geloof hartstikke zinloos. Dat mensen niet zien wat het is om op te staan uit de dood. Terwijl het juist het grootste doel is om onze prediking op te richten. We gaan dood. God heeft het gezegd. We zullen sterven. Maar we zullen ook opstaan door Gods genade, door het geloof in Yeshua, de Messias. Buiten Yeshua, Messias, is er geen leven. Hij kocht ons... Door zijn leven te geven op Golgotha. Hij is de dood ingegaan. Hij stond op uit de dood. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Hij zal ons opwekken. Hij heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. Samuel 18. David trok dan ten strijde en was voorspoedig. Waar Saul hem ook heen zond. Die David, dat was een mannetje. Hij was niet groot, dat weet je. Hij was een kleine man had roze haar. Hoe hij er verder uitziet, weet ik niet. Maar hij was razendsnel als het om vechten aanging. ging. Zodat Saul hem over de krijgslieden stelde. En dit was goed in het oog van al het volk. En het was ook in het oog van alle dienaren van Saul goed. Iedereen stond achter de keuze van Saul om David. Het geschiedde echter toen zij thuiskwamen. Toen David na de overwinning op de Filistijn, kunt u nog herinneren, die grote Filistijn op het, op het beeld in maart, met dat schild en die knecht. Dat David na de overwinning op de Filistijn terugkeerde, en mooie kan het niet, dat de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder gezang en in rijdans tegemoet gingen met tamboerijnen, vreugde en met triangels. Het was een vreugde. Om al die zussen dansend en springend. Eh, ik denk dat Saul behoorlijk groot was toen dat aankwam. Eh, die man heeft zijn ogen uitgekeken. Prachtig. Dansende vrouwen die zongen een beurtzang. En dan zeiden ze, Saul heeft ze duizenden verslagen. Saul heeft ze duizenden verslagen. Maar David ze tienduizenden. En dat is het plekje dat ze hele bekkie vertrekt. Zegt hij wat. Dat is erg. Kunt u dat inleveren? tot je er als de koning aankomt, al die zussen die zingen voor je, rammelen met de bellen, Saal heeft zijn duizenden verslagen, en hij doet zijn vingers onder zijn uh, leren riemen, en dan zeggen ze met David zijn tienduizenden. Het was over met Saal. Waar er nog geest van God in hem was, ging het over met Saal. Om de jaloezie, die als een... Uh, als er een opwelling naar boven komt. Moeilijk is dat. David heeft zijn tienduizenden verslagen. Dit zijn trouwens de laatste teksten die we toen gelezen hebben. Het is even een herhaling van zit om dadelijk weer door te kunnen gaan. Kijk, ik heb uh, het fotootje van Saul erbij staan. Toen werd Saul zeer tornerig En dit woord mishaagde hem. En hij dacht... Aan David hebben ze tienduizend gegeven en mij de duizenden. Ook het koningschap zal nog voor hem zijn. Die zal, dat is een profeet. Hij zegt het niet, maar dat zit in zijn gedachten. We gaan dadelijk zien dat de gedachten van een mens... net zo heftig zijn als wat hij zegt. Want er zijn heel wat mensen die hebben dingen in hun gedachten... Ze zeggen het niet, maar ze doen wel wat ze in hun gedachten hebben. Het kan net zo crimineel zijn, de dingen die je denkt, als dat ze hardop gezegd worden. Denk wel eens een keer, er komen er te weinig voor de rechter... want je komt alleen maar voor de rechter als je wat gezegd hebt. Maar ons onreine denken... Seden die dag sloeg Saul David met wantrouwen gade. Het was goed kapot bij Saul. Hij kon David niet meer zien omdat hij meer eer had gekregen van de dansende zusters als hij. Dat woordje woord, dat kennen we. Hè? We hebben natuurlijk vele malen over het woord gesproken, maar dan ging het natuurlijk in het Nieuwe Testament. Toen spraken we ook weer over Logos en Rema. Logos moesten we afvragen. Wie spreekt er? En met Rema kon je zeggen, dat heeft hij gezegd. En datzelfde principe is natuurlijk niet alleen Nieuw Testament, die is in het Grieks... ...maar die principes liggen ook in het Hebreeuws op exact hetzelfde niveau. Want er is geen onderscheid tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Het is één groot boek wat bij elkaar past. Het woordje woord, 1697, is davar. Woord, het spreken. Het spreken van de spreker, waardoor je zegt, oh, wie is de spreker? Nou... Dat is ervoor. Hier is het niet moeilijk, want hier gaat het over Saal. Dus een beetje gelijk, wie is te dat is Saal. Het andere woord is namelijk Amar. Dat heeft te maken met denken, zeggen, spreken. We gaan dadelijk zien hoe dat uit gaat lopen. De volgende morgen greep de boze geest Gods. De volgende morgen greep de boze geest Gods Saal aan en hij gedroeg zich in het huis. ...als een razende. Terwijl David, zoals elke dag, de snaren tokkelde. Wonderlijk, hè? Waarom was David uitgenodigd in het huis van Saul? Hij moest hem tot trouw brengen, hè? Maar het wonderlijk is, de boze geest greep hem aan. En er staat erbij, de boze geest gods. Hoe kunnen we nou toch een boze geest gods hebben? Is de geest van God boos? Is Ruach Hakudes boos? Kan toch niet? De boze geest gods heeft Saul aangegrepen. Hij gedroeg zich in het huis als een razende. Terwijl David, zoals elke dag, de snaren tokkelde. Ik vind het heftig. De boze geest gods. Of zou het iets anders betekenen? Wanneer denkt u dat een boze geest in je leven komt? Nou, misschien wel. Wanneer, wanneer is God boos kunnen zeggen? Als we ongehoorzaam zijn. Tegen de tijd dat wij zijn Tora met voeten treden. hoeft God helemaal niet boos te worden. want hij heeft er een vloek over uitgesproken. En daar waar de vloek over uitgesproken is. heeft de boze alle macht en heerschappij. Al nochtans zal hij niet verder komen. als dat God hem ruimte geeft. Want alles werkt nog onder. De heerschappij van vader. Er gebeurt niets in de wereld zonder dat hij het weet en dat hij ook bepaalt hoe ver het kan gaan. Maar de zondaar mag door zijn zonde doen, bepalen hoe ver de boze in zijn leven gaat komen. Nou, het gaat niet goed bij Saal. Het gaat echt niet goed. Hij gedraagt zich als een razende, maar die David zit maar op zijn snaren te tokkelen. Maar de boze geest van God heeft hem aangegrepen. God heeft ruimte gegeven aan die Saal om helemaal woest te worden. En God liet duidelijk zien tot hij hem ook niet meer bewaarde daarvoor. Normaal wordt een gezalde des Heeren bewaard door de Heer. Totdat hij de Torah, de wetten en de instructies van God overboord gooit. Willens en wetens. En voor een gezalde koning is het al helemaal erg. Dat woordje boze komt uit het grondwoord van ra. Dat is kwaad. Dus wat hier gebeurt, hij heeft puur met kwaad te maken. Met boosheid, met slechtheid. En waar hij spreekt over de geest, praten we over de ruach, ruach hakodes, waar een geest van God is, speelt het kwade met het geest van het kwaad. En beide functioneren. Saul, die had een speer in zijn hand en hij wierp de speer en dan zegt hij, en hij dacht. Ik denk, nou wil ik al eens weten, dat woordje, dacht, waar komt het vandaan? Hij wierp de speer en dacht. Dat is het woordje 559. Ik zal David aan de wand spietsen, maar David ontweek hem tot twee maal toe. Dat woordje dacht is 559. Is ook dat woordje amar. En het woordje amar is hetzelfde als rema in het Grieks. En het woordje rema, dat zijn de woorden die gezegd zijn. Je kan nog gedachten hebben, daar zit een groot kwaad al in je gedachten. Maar hoe weet als het ook nog eens gezegd gaat worden? Hier zegt hij duidelijk, hij wierp de speer en dacht. En dat woordje dacht is zeggen, spreken, uiten. Dus het denken van Saul wordt gelijkgesteld aan het spreken. Hoewel hij nog niks gezegd heeft, het denken van Saul is hier al corrupt. Maar David ontweek hem tot twee keer toe. Twee keer wil Saul hem doden met de speer. Ik ga even naar handelingen toe. Even een klein tussensprongetje om iets luidens op te halen. Zij dan die verstrooid werden, de broeders en zusters die in Yeshua geloofden, trokken het land door het evangelie verkondigende. Weet u nog wat het evangelie is? In een kort woord. Wat zegt u? Ja, man, fijn dat u het zegt. Veel mensen zeggen, het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van Yeshua. Ja, maar het evangelie van Yeshua is het koninkrijk van God. Dat moeten we altijd boven water houden. Het is niet zo, als we in onze christelijke wereld hebben gehoord, geloof maar in Jezus, dan ben je gered. Echt niet waar. Hij is voor ons de reden van genade van God. Maar we zullen in gehoorzaamheid naar zijn terra moeten gaan leven. Welke evangelie? Het is het evangelie... Van Jezus. Van Yeshua. Er is geen onderscheid. Jezus is net zo legaal als Yeshua. Maar wij kiezen voor Yeshua. Omdat Yeshua zijn echte naam is, die uit het Hebraeels ook de betekenis geeft aan zijn naam. En de naam Jezus in het Griek zegt helemaal niks. Het gaat om welk evangelie? Het evangelie van Yeshua. Filipus daalde de stad naar Samaria en predikte hun de Christus, de Christus. Dus Jezus is de Christus. Yeshua is de Messias. Hebben de Christenen een andere gezalfde dan wij? Want Christus betekent in het Grieks gezalfde en Messias betekent in het Hebreeuws gezalfde. Hebben nou de christenen een andere Messias als wij? Echt niet waar. Maar ze zijn misleid door Rome, waardoor ze zondag vieren en allerlei andere inzettingen hebben gekregen, waar ze uiteindelijk door misonderwijs geen inzicht in hebben gekregen. Dus lieve mensen, hoe je er ook tegenover staat om onze broeders en zusters in Christus, het zijn onze broeders en zusters in Christus. En we zullen ze zo behandelen ook. En waar ze nog gebrek hebben aan kennis, dan zullen we met de hulp van de Heer, onze broeders en zusters, in Christus of in Messias, dan zullen we ze verder de weg onderwijzen, net zoals Filippus dat ook deed. Toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden ze eenpaardig aan wat door hem gezegd werd. Dat was belangrijk. Ze zouden eenpaardig blijven in hetgeen wat hij gezegd had. Nou, wat gebeurt er? Velen die onreine geesten hadden. Nou, zitten die onreine geesten ook weer in mensen? Of niet? Velen die onreine geesten hadden, gingen onder luid geroep uit. En vele verlanden en kreupelen werden genezen. Toen je voor het eerst in je leven het Evangelie hoorde. en de blijdschap in je ziel kwam, dat je kon zeggen: Oh. De prijs voor mijn leven is betaald. Ik mag een zoon of een dochter van God zijn. Niet omdat wat je gedaan hebt, maar de genade die God gaf door het offer van zijn zoon. Door zijn dood en opstanding was ons leven gegeven. Broeder en zuster, vele onreine geesten gingen onder luidgeroep uit. Ook de onreine geesten en gedachten die bij ons zaten. Onreine, weet je wat het is, onrein? Moet je luisteren. Als je het één keer op papier hebt gezien, dan zeg je... Hé, hey, dat is fijn om te weten. Dat woordje onrein 169 is akatartos. En dat betekent gewoon onrein of niet gereinigd. Onrein of niet gereinigd. In de ceremoniële zin is dat... ...dat waarvan men zich moet onthouden volgens Torah. Dus wie is er nou gereinigd? Dat zal blijken in zijn Torah-getrouwe levenswijze. Durf je aan me te zeggen? Echt waar is belangrijk, vele van onze christelijke broeders en zusters zijn het hier niet mee eens. Door misleiding. Velen zeggen de wet is weggedaan. Sommigen hebben niks met ceremoniële zaken. Maar denk erom tot we daar ons lesje uit kunnen leren. Onrein is dat waarvan men zich moet onthouden volgens Torah. Alleen Torah bepaalt wat rein is en wat onrein is. En met het onreine hebben we afgedaan. En in de morele zin, onrein in gedachten en leven. Waarvan men zich moet onthouden volgens de Torah. Dus ook ons denken, en we weten heel goed wat we denken. We weten heel goed wat we zien en hoe we doorgaan met denken. Maar ons denken kan onrein zijn zodat je tegen je eigen denken moet zeggen, hier ga ik mij stoppen, ik ga aan iets anders denken. Het ligt gewoon in elkaars verlengde. Datgene wat in ons denken zit, dat komt er uiteindelijk in onze daden uit. Iedereen zal de begeerte van zijn hart krijgen. Als je je verontreinigt met onrein denken, ga je echt je onreinheid krijgen. In de daden die je uiteindelijk gaat doen. Of je het leuk vindt of niet, we hebben allemaal die... Ja, wij zijn toch ervaringsdeskundigen met elkaar, of niet? We hebben onreine gedachten gehad en we zijn erin gestruikeld. De andere kant is, als we reine gedachten krijgen... en het verlangen en begeerte daarna uitgaan... dan ga je ineens op de weg lopen en dan kunnen andere gelovigen zien... kijk, hey, er gaat nog een reine, gereinigd door het bloed van het lam. Dat andere woordje wat gebruik is geesten 41, 51, is het woordje pneuma. Is geest. Is, uh, er kwam grote blijdschap in die stad. Ik denk dat dat pas geest is. Als iemand tot uitbundige blijdschap gaat komen, dan kun je dus zien waar zijn hart op gericht is en waar hij gezegend is geworden. Want al die verlanden en die kreupelen die werden genezen. Al die onreinen begonnen ineens te roepen dat ze snapten waardoor ze gereinigd waren. Want ze moesten in hun geest gereinigd worden. En de gevolgen daar waren vanwege de Messias... en de boodschap van de Messias door de apostelen verkondigd... dat ook de zwakken, de zieken en de kreupelen genezen werden. God deed een wonderlijk teken hier in Handelingen. Ze werden vernield in het denken. Dank je wel. Echt waar. Wij waren allemaal krom. Zij werden vernield. Nou, we gaan even terug. Die Saul, die vreest David. David heeft natuurlijk een andere geest... En Saul was die geest kwijtgeraakt. Want God had eindelijk zijn geest teruggenomen, hoewel hij nog wel een gezalvde was. En David heel voorzichtig was met de gezalvde des Heren. Saul vreesde David. Des te meer. Saul bleef een vijand van David zijn leven lang. Dat is triest. Saul die bleef een vijand van David zijn leven lang. Wanneer nou de vorsten de Filistijnen uitrukte, had David, zo vaak zij uitrukte, meer voorspoed dan alle dienaren van Saul, zodat de naam van David zeer geroemd werd. Dus het wordt alleen maar erger voor Saul. Elke strijd die hij aangaat en waar Saul hem naartoe stuurt, overwint hij. Prachtig voor Israël, maar de eer was voor David. Het maakt wel uit, hebben we de vorige keer gezegd in de afsluiting... Onder welke zalving dat je leeft. Geldt niet alleen voor David, maar geldt ook voor u en voor mij. Hoe is nou je hart gesteld en sta je echt in de overwinning? Hoe is het met je liefde voor je naaste, je liefde voor God? Heb je God net zo lief als je naaste of andersom? Zijn we hier onze eerste naaste of niet? We zullen elkaar lief hebben, broeders en zusters, en er alles aan doen om één in geloof te en in verwachting en in te zijn. De zalving van ja bij onze God wordt namelijk zichtbaar door het geloof en de gehoorzaamheid van de gemeenschap. En daarin moeten we elkaar oefenen en trainen door de geest van God. Hier staat weer het woordje saal sprak. Hé, hey, sprak. Dat is weer het woordje dabar in het Hebreeuws En het is weer logos in het Grieks. Wie spreekt er? Saal spreekt. Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden. Is dat een legale daad, denkt u? Echt niet waar. De boosheid in Saal kan David vernietigen. Hij wil David doden. Alleen Jonathan, Saals zoon, was David zeer genegen. Zodat Jonathan aan David meedeelde... Mijn vader Saal tracht u te doden. Dat kan ook onder de broeders plaatsvinden, dat mensen lelijke dingen doen en tot er andere broeders zijn die zeggen, hé, hey, let op. Let op. Het is belangrijk dat we met elkaar een weg kunnen bewandelen, maar ook zien waar het kwaad vandaan komt. Hier komt het kwaad uit Israël, nota bene uit de koning van Israël, die iemand wil doden in zijn eigen volk. En er is een zoon van diezelfde Saul die uiteindelijk David lief heeft, aan hem verknocht is... en David waarschuwt voor het kwaad wat zijn vader wil doen. Nu dan, neem u toch morgen vroeg in acht, ga naar een schouwplaats en verberg u daar. Ik zal naar buiten gaan en in het veld waar gij u bevindt aan de zijde van mijn vader gaan staan, zegt Jonathan. Dan zal ik met mijn vader over u spreken... Ik zal zien hoe het staat in het denken van mijn vader en het jou meedelen. Hé, hey, mooi hè? Dus de eigen zoon van Saul heeft een verbond met David. Hij zegt, ik zal kijken hoe de vlag erbij staat met mijn vader en ik ga het je meedelen. Nee, dat was echt geen hul Nee, beslist niet. Dat was kwaad, want Saul had gezegd: ik ga je doden. Mond dood maken is hetzelfde. Samuel 9, vers 4. Toen sprak Jonathan tot zijn vader Saul: Goed van David. Ik zou wensen dat we met elkaar altijd goed zouden spreken over de broeder en zuster. Als er één onder u is die kwaad spreekt over een broeder. Alsjeblieft, help hem. Zeg dan gelijk, broer, ik heb dat van je gehoord. Alsjeblieft, stop ermee. Heb je problemen? Ja, nee, nee, nee. zeg je, laten we opstaan. En laten we naar de broeder gaan waar je problemen mee hebt. Dan kun je zaken in de minnen en in de liefde kunt schikken. Mooi hè? Jonathan die spreekt van vader Saul, goed van David... en zegt tot hem de koning bezondige zich niet aan zijn knecht. David. Want hij heeft zich aan u niet bezondigd. Dus David heeft zich niet bezondigd naar de koning zaal. Integendeel, wat hij gedaan heeft is u zeer ten goede gekomen. Hij won elke slag in de oorlog. Zo kon Saul sterk worden en machtig in het koninkrijk van Israël. Saul die kon dan de plaats hebben binnen de gemeente van Israël... en hij kon als koning heersen zonder dat er weer anderen waren... die aan zijn troontje zaten te knabbelen. Hij heeft zijn leven op spel gezet en de Filistijn verslagen. Kunt u hem nog herinneren, die grote man op het beeldscherm vorige keer. En Yahweh heeft een grote verlossing voor gans Israël bewerkt. Gij hebt het gezien en u verheugt. Waarom zou gij dan aan onschuldig bloed bezondigen? Waarom je aan onschuldig bloed bezondigen? Omdat je een Israëliet wil doden. Die staat voor de naam van Yahweh... En strijd in de naam van Yahweh, waarom zou je je daaraan bezondigen? Waarom zou je dan aan onschuldig bloed bezondigen door David zonder oorzaak te doden? Of een mond dood te maken, of kwaad te spreken. Vul het allemaal in. Het ligt allemaal in dezelfde lijn. Sal luisterde naar Jonathan. En zwoer, zo waar leeft, hij zal niet ter dood gebracht worden. Dat is een schitterende overwinning. Dus Jonathan roept hem ter verantwoording en die zegt hoe het ervoor staat. En Saul beseft in zijn hart dat wat hij zich voorgenomen had eigenlijk niet goed is. Zo waar Yahweh leeft, zegt Saul, hij zal niet ter dood gebracht worden. Ik denk dat Jonathan dacht, halleluja, waar is David, waar is David? Dat ga ik hem vertellen. Toen riep Jonathan David en deelde hem dit hele gesprek mee. Jonathan bracht David bij Saul. Zie je dat? Jonathan bracht David bij Saul. En hij was in zijn dienst als tevoren. Dus David kwam weer in helemaal volledig in dienst van Saul. Volledig weer als leider van het leger. Gaat goed. Tot nu de oorlog opnieuw uitbrak. Tot nu de oorlog opnieuw uitbrak. Dus er was maar vrede gesloten tot de volgende oorlog. Een beetje eng is dat. Oh, oh oké. Okay. Tot nu de oorlog opnieuw uitbrak, trok David uit, Streed tegen de Filistijnen, hij bracht een grote nederlaag toe, zodat ze voor hem op de vlucht sloegen. Maar de boze geest van Yahweh kwam over Saal. Toen hij in zijn huis zat, met zijn speer in de hand, en David tokkelde op de snaren. Zie je? Je kan wel zeggen, ik zal hem niet doden. Maar er komt weer een moment dat de boze geest van Yahweh, maar dat is gewoon de boze geest die God niet meer tegenhoudt, omdat Saul in zijn hart al keuzes gemaakt had. Saul maakte keuze door welke geest hij zich laat leiden. Maar hij liet zich door de boze geest leiden. Door zijn woede, door zijn jaloezie, door alles wat er maar in een mens kan gaan. Lieve mensen, we hebben dezelfde soort gedachten als Saul. We moeten ermee leren omgaan, om die gedachten af te leggen en het andersom te doen. Dat is een keuze die wij maken in onze geest. De boze geest van Yahweh, vader liet hem gewoon los en liet hem over aan zijn eigen corrupte denken. Kwam over Saul toen hij in zijn huis zat met zijn speer in de hand en David zit te tokkelen op de snaren. Je kan het nauwelijks voorstellen. Toen trachtte de David met de speer aan de wand te spietsen, maar deze David ontweek Saul, zodat hij met de speer de wand trof. Daarom vlucht David, hij ontkwam in die nacht. Je ziet dat de woede van je vijand, ook al gooien ze een wapen om je te doden, uiteindelijk je slachtoffer niet treft. Ik hoop dat u leert wat het is om op gerechtigheid van God te rekenen, dat als je in waarheid leeft en wandelt, je vijand ten gronde gaat die je wil doden vanwege gerechtigheid. Daarop vlucht David en ontkwam die nacht. Saul zond bode naar het huis van David om het te bewaken. Hij denkt zo: die gaat natuurlijk vannacht bij Michal liggen. Ik zal een legerje van mij eromheen zetten. Ik krijg hem wel te pakken. Hij legt hem dus klaar op het huis van David om het te bewaken en hem smorgens te doden. Maar Michal, de vrouw van David, dat is de dochter van Saul, deelt hem mee aan David. Indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, lieve David, dan zal je morgen te dood gebracht worden. Duidelijk, dat hoeft denk ik Michal helemaal niet te zeggen. Maar Michal die hield wel van David. En Saul die wist het ook, dat zijn eigen dochter hem lief had. Toen liet Michaël David door het venster naar beneden en hij ging op de vlucht en David ontkwam. Nou, dan komt Michal weer verder. Michal die pakt dan een terafim. Wat is ook weer een terafim? Fijn, dankjewel. Een popje, een beeld. Het kan klein zijn, het kan groot zijn en er zijn hele grote beelden. Hij legde die op het bed en legde een net van geitenhaar aan het hoofdeinde daarvan en spreidde het als een kleed erover uit. Een terafim is puur afgodendienst, broeder en zuster, afgoden, het zijn beelden, het zijn vaak een familieafgod dat gebruikt wordt in familieschrijnen in de dienst die daaromheen is. Een schrijn is een met de hand gemaakte kist, daar wordt zo'n beeld in gezet en dan zeggen ze, ach, ach, ach, dit is mijn God. En zo bidden ze de zon of de koningin van de hemel, al de onzin die erbij is. Maar goed, vele mensen weten niet beter. Daarom nam Mikal de terefim en legde die op het bed... Het feit dat je een terafim hebt, is natuurlijk ook niet helemaal koos. vindt hij ook niet. Hé, hey, en in het huis van David. Ik denk dat het een zootje was in het huis van David. Maar dat was al eerder gebeurd in het huis van Jacob, weet hij nog? Ja, zeker weten. Hoe heet die vrouw van hem? Rachel. Die had ook een terafim onder de kleedje. Het was echt niet leuk, want God kan het niet verdragen... Michal heeft het terafim genomen en die legt dit onder de deken. Dus iedereen die dan binnenkomt, die denkt: oh, daar ligt David te slapen. Nou ja, het is maar betrekkelijk. Saul stuurt zijn bode naar David. En dan zegt zij: David is ziek. Daarna zond Saul de bode om naar David te gaan zien. Hij zei: Ga maar kijken of hij ziek is. En als je me ziet, til hem uit zijn bed, omdat ik hem dode. Dus Saul blijft aan de gang. Hij wil David doden. Toen kwam de bodem binnen en zie, daar lag de terefim op het bed met het net van geitenhaar aan zijn hoofd, einde daarvan. Saal zegt tot Michael, waarom heb Gij mij zo bedrogen, Michael? Dat Gij mijn vijand liet gaan, zodat hij ontkomen is. En Michael die zegt tot Saal, hij zeide tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Nou, dat vind ik wel heftig, dat heb Saal natuurlijk, nooit gezegd. Maar ze gebruikt wel het jargon van de vader. Ik denk, hoe kan ik me daar nou in vrij houden? Nou, zegt ze, hij zegt tegen mij, laat me gaan, want waarom zou ik je doden, Michal? Alsof een vrouw hem tegenhoudt om uit het raam te springen. Ik vind het argument hier lekker. Nadat David gevlucht is en ontkomen is, komt hij bij Samuel in Rama... en deelt hem mee wat Saul hem aangedaan heeft. Dus de profeet die Saul gezalfd heeft, krijgt de horen van David die andere gezalfde wat gezalde des heren hem aangedaan heeft. Dat is mooi, hè, dat dat zo gaat. Daarop ging hij met Samuel weg en zij bleven te Najot. Toen aan Saul werd meegedeeld dat David in Najot was, in Rama, hè, bij de profeet, stond hij boden om David te halen en deze zagen een groep profeten in geestvervoering met Samuel aan het hoofd. Ik vraag me wel eens af, wat zou dit nou wezen? Wie van u is er wel eens in geestvervoering? Gewoon een vraag. Wie van u is er nou wel eens in geestvervoering? Ik kwam in geestvervoering er voor het eerst aan ontmoeten. En toen ik ze in de ogen kreeg, kreeg ze ook geestvervoering. Een kleurtje. Of ging het er niet? Maar denk erom, je wordt wel vreugdevol in de geest. Ik mag er dan een, een verhaaltje van maken. Maar je komt in een situatie van uitbundige vreugde. Je komt echt in geestvervoering, ja, je wil gaan dansen en springen, je wil hè, voor het aangezicht van God wandelen. Nou, hij zag een groep profeten in geestvervoering, geestvervoering bij profeten, en Samuel aan het hoofd, en de geest gods kwam over de boden van Saal, zodat ook zij in geestvervoering geraakten. Het was zo aanstekelijk dat de boden van Saal, die mannen zien dansen en gaan. De geest van God komt op die mannen en hij brengt die mannen door de geest van God naar de profeten. Of die mannen dat nou zelf gewild hebben, wil ik nog even tussen ons midden laten. Want God kan door zijn geest je naar een zaak toe brengen waarvan hij goed denkt dat het is. Want het heeft een reden natuurlijk. De geest Gods kwam over de boden van Saul, zodat zij in geestvervoering geraakten. Toen deelde men aan Saul mee en deze zond weer andere boden. Want die boden kwamen niet terug, want ze moesten een opdracht uitvoeren. En dat deden ze niet. Maar ook deze geraakte in geestvervoering. En Saul dus een derde groep. En die hele groep die raakte ook in geestvervoering. Dat zijn al drie groepen die een opdracht hadden en niet uitvoerden. Hadden ze hun eigen wil doorgedreven, dan hadden ze de wil van Saul gedaan en David gedood. Maar het gebeurde niet. God is dus blijkbaar in staat om met zijn geest iets over een mens te brengen, zodat hij uiteindelijk niet gaat doen wat hij wil doen. Dat is mooi. Want dat is voor ons de zekerheid als onze vijand op onze weg komt, tot God door zijn geest je vijand kan neutraliseren. Hoewel die nog gewoon dat lopen en doen, praten, maar God neutraliseert de vijand door zijn eigen geest. Ik vind het schitterend als ik over die dingen nadenk. We zouden moeten beseffen dat het niet alleen voor toen is, maar ook voor vandaag is. Wij zijn door alle strijd heen ook met elkaar samengekomen om dingen te doen naar de Torah van God. En God bewaart ons op dezelfde wijze, omdat we in zijn wegen wandelen. Het laatste stukje. Toen ging hij zelf ook naar Rama. Bij de grote put, de zeker gekomen, vroeg hij, dat is Saul, waar zijn Samuel en David... En men zei, ja, die zijn te Nayot bij Rama. Toen gingen hij daarheen naar Nayot bij Rama en ook over hem, Saal, komt de geest Gods. Ook over Saal komt de geest Gods en hij verkeerde terwijl hij zijn weg vervolgde in geestvervoering. Totdat hij te Nayot bij Rama kwam. Dus ook Saal die werd ervaren dat de geest van God over hem kwam, hoewel hij boos was een hele verkeerde koers wilde varen. Je ziet maar hoe wonderlijk het is dat God kan werken met zijn koning... ...die gezalfd is, maar eigenlijk niet in zijn wegen wil wandelen. Ik denk dat hij het ook bij ons kan. Hij trok zijn kleren uit... ...en was in geestvervoering in tegenwoordigheid van Samuel. Dat is ook heftig. Hij trok zijn kleren uit en was in geestvervoering. Hoe ziet u dat? Hij lag die gehele dag en die hele nacht naakte neer... Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje grappig. Maar naakt ben je dus als je je overkleed uitdoet. Maar niet als je je uitdoet. Zodra je dus je overkleding uitdoet, de grove mantel. en je doet de schoenen van je voeten, dan ben je barrevoets. Dan ben je naakt. Dus hij loopt niet in zijn blote billen. Hij trok zijn klederen uit, want hij was in geestvervoering. in tegenwoordigheid van Samuel. En hij lag die hele dag. ...en die hele nacht zeneert. Daarom zegt men... ...is Saul ook onder de profeten? Kun je het nagaan? Hoewel Saul een verkeerde koers voer... ...en de gezalfde van God wilde doden... ...bracht de geest van God hem... ...bij de profeten... ...en hij lag in geestvervoering... ...bij de profeten. Ik bid dat wij zulke dingen... ...steeds weer met elkaar zullen mogen ervaren dat als er mensen onder ons zijn die een verkeerde gedachte en koers willen varen, die de anderen door kwaadspreken willen belasten, tot ze uiteindelijk door de geest van God zullen neerliggen met ons om te eten en te drinken en samen te zijn en op alle feesttijden en heilige tijden elkaar kunnen doorbrengen. Want het is belangrijk dat we als één lichaam functioneren. tot we elkaar zien op alle feesttijden des Heren, broeder en zuster. Er wordt gezegd, zal. Ook onder de profeten. Amen. We hebben over nagedacht dat we ook profeten zijn. Al zijn we niet zulke profeten als een Jesaja en een Jeremia. Maar we mogen wel de woorden profeteren die zij gesproken hebben. Die moeten we onder elkaar delen. Daar moeten we elkaar mee versterken. Tot we naar de buitenwereld een boodschap hebben te vertellen. Nou, Ik hoop dat we met deze les van uh, koning David en van Saul... voor onszelf kunnen zeggen, zo, ik wil wel wezen zoals God het wil... Ik wil zijn onder die heiligen die in geestvervoering raken, ook al zit er een zaal tussen. Want dat is de wil van God. Broeder en zuster, ik hoop dat we deze les kunnen leren en dat u de vreugde uit zal putten om ten alle tijden samen te komen. In de wonderbare naam van Yeshua, onze Messias. Amen.